Dit is Jeroen Chapkema met het NOS-journaal. In Thailand is een vijfde jongen gered uit de grot. Verder is duidelijk geworden dat vier anderen... de gevaarlijkste fase van de reddingstocht in het grottenstelsel... achter de rug hebben. Zij zijn nu in het basiskamp in de grot... waar ook de meeste hulpverleners zijn. Voor nog drie jongens en de coach van het voetbalteam... moet de hele reddingsoperatie nog beginnen. Gisteren werden de eerste vier jongens gered. Zij liggen in het ziekenhuis en maken het goed. De Britse premier May heeft een nieuwe Brexit minister benoemd. Het is Dominic Raab. Hij volgt David Davis op, die vannacht is afgetreden uit onvrede met het be Brexit beleid van May. Hij denkt dat de EU Londen onder druk zal zetten om nog meer concessies te doen. Raab was in het verleden al minister van huisvesting. Hij heeft al de eet afgelegd bij de koningin. Minister Schouten van Landbouw en de provincies willen samen met zeehondenopvanglocaties komen tot een zeehondenakkoord. Er moeten volgens de minister nieuwe regels komen omdat een commissie heeft geadviseerd om de opvang te beperken. De vijf Nederlandse zeehondenopvangcentra hebben nu allemaal nog hun eigen manier van werken. Het opladen van elektrische auto's moet minder s'avonds gebeuren. Dat leidt namelijk tot een piekbelasting van het stroomnet... en dat is niet milieuvriendelijk... waarschuwen organisaties en bedrijven... die zich met elektrisch rijden bezighouden. De provincies Gelderland en Overijssel... willen 4500 slimme laadpalen installeren... die gespreid opladen makkelijker maken. Beveiligers hebben vanochtend op Schiphol... een uur lang een stiptheidsactie gevoerd... bij de personen- en bagagecontrole. Ze eisen een betere CAO. Een ultimatum daarover verliep eind juni. Volgens de FNV zullen meer acties volgen. De actie vanochtend heeft voor de reizigers weinig problemen opgeleverd. Het weer bewolkt en kant op wat lichte regen. Het wordt 19 tot 25 graden. Morgen iets minder warm met ook veel bewolking en plaatselijk een bui. Later op de dag vanuit het noorden weer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Just a